11 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. De Griekse premier Papandreou heeft speeld op een mogelijk vertrek. In het parlement zei hij dat hij niet hecht aan het plush. Eerder vanavond liep oppositieleider Samaras met zijn fractie kwaad uit het parlement weg. Dat gebeurde nadat hij Papandreou opnieuw had opgeroepen om af te treden. In het parlement werd gedebatteerd over de stabiliteit van de regering... na het veel bekritiseerde idee om een referendum te houden over het Europese reddingsplan.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 De beurzen in Amerika en Europa hebben de dag afgesloten met winst. Het koersverloop werd overal sterk bepaald door het nieuws over Griekenland. Toen duidelijk werd dat premier Papandreou bereid is af te zien van een referendum over het Europese reddingsplan, liepen de winsten op. De AEX-index in Amsterdam sloot 2,1 procent hoger en in Frankfurt, Londen en Parijs lagen de winsten tussen 1,1 en 2,8 procent.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 Ook het drukbezochte dansfeest op het Rembrandtplein mag daar niet meer worden gehouden. Als alternatieve locaties zijn onder meer het rijterrein, de Arena, Zuid-WTC in beeld. Kleinschalige evenementen op Koninginnedag laat Amsterdam nog wel toe. Radio 538 is erg teleurgesteld. Volgens de radiozender verloopt het Koninginnedagfeest al jaren zonder problemen. Voorlopig komt er geen oplossing voor de kwestie van de weigerambtenaren... die geen homostellen willen trouwen. De regeringspartijen CDA en VVD werden kort geleden verrast... door PVV-leider Wilders. Die zei dat hij de weigerambtenaar bij wet wil verbieden. En een Kamermeerderheid steunde hem. Maar doordat de PVV nu de tijd neemt om te schrijven aan een initiatiefwet... wordt de kwestie op de lange baan geschoven. De SGP, die nodig is voor een meerderheid in de Eerste Kamer... kan zich in die oplossing vinden. Het kabinet moet nog met een standpunt komen over de weigerambtenaren. Naar verluidt wil het de kwestie overlaten aan de gemeenten. Voorwaarde is wel dat in elke gemeente homo's moeten kunnen trouwen. Psycholoog René Diekstra zegt dat er ongeveer 2000 meldingen zijn binnengekomen... over het beroven van bewoners van verzorging en verpleeghuizen. Een deel ervan is gebundeld in een zwart boek. Diekstra kwam op het idee een meldpunt te beginnen... toen een familielid in een verzorgingshuis een paar keer door dezelfde medewerker werd bestolen... voor in totaal zo'n 9000 euro. Volgens Dijkstra worden er vaak sieraden gestolen en soms ook voorwerpen als waterkokers. Dijkstra vindt dat zorginstellingen veel alerter moeten zijn op het beroven van weerloze en afhankelijke mensen. Hij pleit onder meer voor invoering van een gedragscode. De koppelorganisatie Actis hoopt dat het Zwart Boek bijdraagt aan meer veiligheid in de verzorgings- en verpleeghuizen. In de wacht staan tijdens het bellen met een servicenummer moet gratis worden. De meerderheid van de Kamer is het eens met een voorstel daarover van de PVV. Nu betalen consumenten al meteen het voorafgenoemde tarief. De PVV wil dat de meter pas gaat lopen als een servicemedewerker de telefoon opneemt. In Duitsland is dat volgens de PVV al op die manier geregeld. Minister Verhagen onderzoekt de haalbaarheid van het voorstel. Voor het eind van het jaar moet duidelijk zijn of het uitvoerbaar is. Voor de kust bij Stellendam is het na vier uur gelukt om een verdwaalde potvis terug in zee te duwen. Het dier van ruim twaalf meter lang lag voor de kust op een zandplaat en was er slecht aan toe. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft het verzwakte dier de goede kant op gedwongen door hem met een reddingsboot te duwen. Gevreesd werd dat het dier niet te redden was omdat hij erg in de war leek, maar inmiddels is de potvis naar dieper water gezwommen.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 Het weer. Vannacht wat lichte regen of motregen. De temperatuur daalt na nou ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt en af en toe wat regen. In de middag klaart het vanuit het zuiden op en dan wordt het ongeveer 16 graden. In het weekend wisselen bewolking en zon elkaar af. Dit was het NOS Journaal.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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. De Winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De Winterschilder. Vliegtickets.nl brengt mij over de gehele wereld. Vliegtickets, auto's en hotels. Ik boek simpel en snel bij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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Chris Keine. Ik vind het jammer dat dat referendum niet doorgaat. Het had wel wat, vond ik. Athene, waar ze het speeltje hebben uitgevonden. Laat Europa nog één keer zien hoe dat ook weer ging. Democratie. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen. Doet hij het wel of doet hij het niet? Barba Papandreou heeft de gemoederen flink bezig gehouden vandaag. En hoe kijken ze daar in het andere zorgenland, Italië, eigenlijk naar? Wat voor konijnen heeft Berlusconi nog in zijn hoge hoed? We bespreken deze roerige dag zometeen met correspondenten ter plaatse... met econoom Ivo Arnold en politiek commentator Mark Chavan. En we gaan naar Rusland, waar sinds anderhalf jaar... zes nep-astronauten opgesloten, opgesloten zitten in een loods om een reis naar Mars te simuleren. Morgen mogen ze eruit. Ruimtevaartondernemer Arno Wielders deed eerder mee aan zo'n soort experiment... en vertelt daar zo meteen over. En een psychologe die aan dit experiment meedeed vertelt er ook wat over. Dat allemaal zometeen. na nou, onder meer het overzicht van het nieuws van vandaag. Donderdag 3 november. Een sygtaki die steeds opzwepender wordt. Daar zijn de Grieken goed in. Tegen Willem Dank werd Europa gedwongen om mee te doen. De dans om de euro, met steeds nieuwe pasjes.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 als om die vraag möchte Griekenland in de verblijven ja of nee. Het is een lange nacht geweest met heftige discussies tussen Papandreou en zijn ministers. Er zijn in ieder geval drie ministers geweest die grote bezwaren hebben geuit tegen dat referendum en er waren ook anderen die ongerustheid hebben uitgesproken over de consequenties voor het nieuwe steunpakket. En als landen toch verzuimen hun economie gezond te maken, dan moeten we ze daartoe kunnen dwingen. We hebben immers kunnen zien hoe gemakkelijk een Griekse griep zich kon ontwikkelen... tot een economische longontsteking. Goedenavond, het nieuws van zes uur. Het was buigen of barsten voor de Griekse premier Papandreou... en het is buigen geworden. De Griekse premier vertelt Sky News hij heeft plannen om een referendum te houden. Niet vanwege de immense druk die op hem is uitgeoefend vanuit Europa, niet vanwege de harde woorden van Merkel en Sarkozy. Nee, de Griekse premier zegt dat hij dat referendum afblaast als de oppositie hem steunt. Hij wil in ieder geval aanblijven als premier. Hij wil ook dat Griekenland in de eurozone blijft. En hij zegt: "Van mij hoeft niet per se zo'n referendum te worden gehouden als ik maar een groot draagvlak heb in het parlement." Van al die woorden die de oude Grieken de wereld hebben gegeven... is er één toepasselijker dan ooit. Chaos. Papandreou treedt af. Papandreou blijft aan. Griekenland wellicht uit de euro. Griekenland absoluut niet uit de euro. Er was vandaag werkelijk geen touw meer aan vast te knopen. Bank en verzekeraar ING is honderden miljoenen kwijtgeraakt... door de Griekse crisis. Maar het afschrijven daarvan is niet de reden... van de 2700 ontslagen bij de bank. Wij moeten maatregelen nemen om te zorgen... dat we dus blijvend goed kunnen functioneren... En dat we blijvend ook uh, houdbaarheid hebben als bedrijf. De afgelopen drie maanden was dat absoluut geen probleem. ING maakte 1,7 miljard euro winst. Daardoor roept de sanering wat vragen op. Je hebt uh, enerzijds uh, ontslagen, anderzijds winst. En uh, hoe, hoe valt dat nou te rijmen? 1 op de 10 banen bij ING wordt gestrapt. Dat komt heel dichtbij. Bij ons binnen de afdeling worden er toch ook uh, enigszins wat me mensen overbodig verklaard. En, uh... Ja, die mensen zullen toch ook naar een andere baan moeten uitkijken. Negen keer weigerde het Deventer ziekenhuis een ernstig psychiatrische patiënt... die zelfmoord wilde plegen op te nemen. De GGZ-instelling die hem verzorgde... legde Raymond daarom zwaar gewond in een isoleercel. Tot verbijstering van zijn familie. Ja, dat wil heel veel dat denk Ik, van Dat doe je toch niet? Mensen kunnen toch, Zulke hoogopgeleide mensen kunnen toch denken dat je dat niet doet? Dat het niet kan? Dat doe je met hond maar niet, heb ik hun ook gezegd. Dat doe je met een hond nog niet. De tiende keer werd Rijnmond wel opgenomen. Hij veroverleed kort daarna. Niet alleen de familie, ook deskundigen zijn verbijsterd. Het ziekenhuis heeft denk ik nauwelijks hun best gedaan om te kijken of dat daar kon. We hebben, we hebben heel snel geroepen van die man kunnen we niet verplegen. En de GGZ-afdeling heeft naar mijn smaak denk ik, toch te weinig druk uitgeoefend. Koninginnedag in Amsterdam zal nooit meer hetzelfde zijn. De stad wordt te vol en daarom mogen er geen grote feesten meer gehouden worden in het centrum. Afgelopen jaar kwamen, kwamen 200.000 mensen naar het muziekfeest van Radio 538. En de komende editie wordt heel anders. Amsterdam laat je horen. We zijn in Hebben een beetje zin in? Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Maar ja, morgen is dat alweer oud nieuws. Dan is er nieuw nieuws in de krant van morgen. Nu al gelezen door Trudy Vendrich. Vijf procent van de zorg die artsen en ziekenhuizen in rekening brengen... wordt dubbel gedeclareerd. Tussen 2006 en 2008 werd er zo voor een miljard euro... aan extra inkomsten bij elkaar gesjoemeld. Ook worden medische ingrepen die relatief veel geld opleveren... zoals heupoperaties, vaker uitgevoerd... dan behandelingen waar het niet aan wordt verdiend. De Volkskrant heeft de gegevens uit het proefschrift... van de econoom Fleur Haastrecht. Medici moeten hun kosten declareren via een totaalpakket van handelingen... die horen bij een aandoening. Bijvoorbeeld een bezoek aan de polykliniek, het maken van een runchefoto en een nakontrole. Maar soms declareert een arts het maken van een foto ook nog los. Daarnaast is er het grijze gebied van het zogenaamde upcoding. Dat zijn artsen die een duurdere behandeling declareren dan zij uitvoeren of die medisch gezien noodzakelijk is. Twee verdieners met een laag inkomen kunnen vanaf volgend jaar een hogere hypotheek afsluiten. Volgens de Telegraaf is dat te danken aan nieuwe voorwaarden van de nationale hypotheekgarantie. Vanaf 1 januari mag ook het inkomen van de partner voor een derde bij de maximale lening worden meegeteld. En juist twee verdieners met een laag inkomen kunnen daardoor fors meer lenen. Vooral de groep met een inkomen van rond de 20.000 euro kan ervan profiteren. Het voordeel is verdwenen als het eerste inkomen meer dan 24.000 euro is. De Nederlandse banken hebben volgens de Telegraaf gezegd... dat ze de verruiming van de nationale hypotheekgarantie zullen volgen. Hypotheken, daar denkt de Volkskrant dan weer heel anders over. Onder de kop het gelijk van Klaas Knot spreekt de kans van een sterk staaltje struisvogelpolitiek deze week van de coalitiepartijen. Op zijn oproep nu echte hypotheekrenteaftrekkers aan te pakken, kreeg de president van de Nederlandse Bank louter verontwaardigde reacties vanuit het regeringskamp. Niet aan de orde, niet over beginnen, geen onrust zaaien op de huizenmarkt. Alsof die onrust er niet al lang is, schrijft de krant. De hypotheekrenteaftrek is inmiddels zo omstreden... dat geen huizenbezitter meer gelooft... dat er in de nabije toekomst niets mee gaat gebeuren. Dat is gevolg van een aanhoudende stroom waarschuwingen... uit vele onverdachte hoeken, van de CER tot het IMF en het CPB. Allemaal zijn ze het eens. De aftrek is achterhaald, te kostbaar en zeer riskant. De hoogte van de particuliere Nederlandse schuld... is opgelopen tot 270 procent van het jaarinkomen per huishouden. Alle seinen voor de aftrek staan volgens de Volkskrant dan ook op rood. Leefbaar Delft is er kwaad over dat twee voormalige wethouders... bovenop hun wachtgeld ook nog eens een studievergoeding krijgen. In totaal gaat het om 32.000 euro gemeenschapsgeld... briest Leefbaar Delft in Metro. De oppositiepartij vindt het belachelijk. De studievergoeding komt bovenop het toch al niet misselijke wachtgeld... van ruim 24.000 euro per jaar. Volgens de gemeente is de vergoeding conform de wet... En een verbetering van de positie op de arbeidsmarkt... van de voormalige wethouders is volgens Delft in ieders belang. Op steeds meer plekken in Duitsland wordt in de alleen met de euro, maar ook met lokaal geld betaald. Het wordt gezien als een alternatief in tijden van groeiende eurocsepsis. Want lokaal geld blijft waar het wordt uitgegeven in de regio zelf. Het meest succesvol is volgens het Nederlands dagblad de Giemkouwer... in het zuidoosten van Beieren. Wie chiemgouwers koopt, draagt bovendien 3% af... voor een subsidieproject naar keuze, zoals een school of een vereniging. Zo'n 600 plaatselijke middenstanders doen er inmiddels aan mee. De Giemkouwer wordt na ieder kwartaal iets minder waard. Om dat voor te zijn, moet je hem binnen die tijd gebruiken. Wie later is, moet het biljet opwaarderen door zegeltjes te kopen... en die op het biljet te plakken. Zo blijft het geld rollen. Duitsland telt inmiddels 28 streken waar met lokaal geld kan worden betaald. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Go. A cold finger ta Surely, Shirley Bessie was dat met Goldfinger. En dat lieten we u horen omdat vandaag de opname zijn begonnen... voor de nieuwe James Bond film. Die gaat Skyfall heten. En ook Daniel Craig zal hierin weer de rol van de vermaardige geheimagent op zich nemen. En Judi Dench zal terugkeren opnieuw als zijn baas M. Ja, Goldfinger. Vroeger hadden ze in Griekenland ook zo'n koning... die maar naar iets hoefde te wijzen of het veranderde in goud. Nou, dat geldt niet voor de huidige Griekse leiders. Het ging weer allemaal over Griekenland vandaag. In Thessaloniki is onze Man, Kees Klok, historicus. Uh, goedenavond, Kees. Goedenavond. Het is een uurtje later bij u daar in Griekenland. U bent volgens ons opgebleven. Geldt dat ook voor de uh, Griekse politici? Wordt er nog steeds vergaderd en onderhandeld? Nou, ik denk dat het nu wel zo'n beetje afgelopen is. Mm. Uh, er wordt nog steeds volop nagepraat op de televisie. En uh, ik denk ook in de cafés. Uh, voor zover de mensen nog geld hebben om daar te zitten. Maar uh, ja, de de besluitvorming, zeg maar, daar zullen we voor, tot morgen voor moeten, op moeten wachten. Ja, en het, ik begreep dat het wel een beetje met een knal is afgelopen, want Samaras, de oppositieleider, is boos weggelopen uit het parlement. Ja, nou, dat heb ik, dat heb ik helaas gemist, omdat ik andere dingen had vanavond. Oké. Okay. Maar het, het verbaast mij niet. Nee. Uh, Samaras die heeft zich uh, afgelopen ja, jaar, zeg maar sinds 2009, gemanifesteerd als, uh, ja, als een bikkel die uh, keiharde oppositie voert. En uh, ja, naar mijn idee, maar wie ben ik, maar uh, echt uit voorkomen partijpolitiek belang... Uh, eigenlijk alle toenadering van de van de van, van, van, van uh, heeft afgewezen. Ja. Vanmiddag leek het er even op of dat er een opening was. Dat hij uh, toch bereid was om te praten over een regering. Een overgangsregering die dan uh, de zaken met de Europese Unie zou moeten afhandelen waarna de verkiezingen zouden komen. Ja. Maar dat is dan toch uh, blijkbaar weer niet doorgegaan. Dat waren overigens dezelfde eisen die die stelde aan de regering... die die ook in, de, in mei heeft gesteld. En toen is het ook afgeketst. Dus ja, dat verbaast me eigenlijk niet zo. Nee. Dat, uh, maar wat, wat wil de oppositie dan wel op dit moment? Nou, die willen gewoon nieuwe verkiezingen... waarna zij verwachten een, uh, een grote overwinning te behalen. Ja. En dan denken zij op hun eigen manier Griekenland te kunnen redden. Ja. Hoe ze dat dan gaan doen... Uh, in, in samenwerking met Europa, dat is mij nog, voor mij nog een vraag. Maar dat is wel op dit moment. Uh, het, het, het, met name het idee van, van de neodemocratia. -de ja. die staan natuurlijk in de peilingen. Uh, staan die voor op, uh, op de PASOK. Hè, ja. Want dat is het probleem, een beetje. Papandreou heeft natuurlijk de afgelopen twee jaar de meest vreselijke maatregelen moeten nemen. Ja. Uh, krijgt van de bevolking schuld van, uh, van uh, ja, de, de, de, de krimp van de economie die daar aan uh, het gevolg van is. Ja. Maar ja, het volk uh, heeft uh, een kort geheugen. Ja. Men vergeet dat een groot deel van uh, de huidige problemen... Volk eigenlijk is juist. Zijn, ...wordt ja. uit de regeringsperiode van, uh, van Karamali, de voorganger van Samaras. Ja, maar die, die neodemocratie, ja, dus wat nu nog de oppositie is... ...die heeft zich toch vandaag wel geconformeerd ook aan het Europese... Reddingsplan met al die nare gevolgen voor de gewone griet. Ja, dat wel. Dat wel. Dat wel. Ja, maar, maar goed, ik, ik, ik, ik, dat is natuurlijk gewoon het probleem hier. Uh, het is heel moeilijk partij, partijbelang van, van algemeen belang te scheiden. Uh, en hij, ze hebben zich dus op een gegeven moment hebben ze wel verklaard zeggen van wij willen dat programma eventueel mede uitvoeren. Maar ja, het is toch op de een of andere manier. Er zijn. Er zijn Althans, als we de pers hier moeten geloven. De, de berichten zijn er ook wel uh, onderhandelingen geweest, contacten. Ja. tussen beide partijen vandaag. Maar er is dan toch weer op de een of andere manier afgesprongen. Ja. En ja, ik bedoel, ja, ik kan ook niet achter de schermen kijken. Maar ik denk toch dat. Uh, uh, het, het uh, idee van een aantrekkelijke verkiezingsoverwinning nog steeds uh, meespeelt op de achtergrond. Ja, en, en um, die, die zou er zomaar ook kunnen komen... als morgen uh, de vertrouwensstemming over, uh, de, rol over de positie van Papandreou... en zijn regering in het parlement uh, aan de orde komt. Hoe, uh, hoe gaat dat uh, eruit zien morgen? Nou ja, kijk, morgen hebben we die vertrouwenskwestie. Uh, ja. Hoe dat gaat uitpakken, dat is ook nog maar de vraag... He, want Papandreou heeft het uh, beslist nog niet iedereen in de Pasok-fractie uh, die overigens geslonken is tot 150... Uh... Uh, mensen van de 300, maar hij heeft dan wel de, de steun nog van één of twee onafhankelijke kandidaten yeah. in het parlement. <coughs> maar hij heeft nog lang niet iedereen in de, in de PASO-fractie overtuigd. PASO-Pap houdt op dit moment nog steeds vast aan haar eis: van jongens, er moet, een, uh, er moet een zo snel mogelijk er moet een regering van nationale eenheid komen en zo snel mogelijk. Uh, Moeten de verkiezingen gehouden worden? Ja. En, en, en er zijn meerdere, uh, met name ook de, de minister van Onderwijs, die uh, vanmiddag heel scherp uh, uitviel tegen Papandreou. Uh, dus dat, dat is ook allemaal nog niet, uh, niet zeker hoe dat morgen gaat uitpakken. Nee. Wat, wat ha heeft... Haalt hij het net, Nou ja, dan, dan hebben ze voorlopig weer even tijd om door te modderen. Ja. Haalt hij het niet, ja, dan zijn nieuwe verkiezingen onvermijdelijk. Dus wat heeft uh, tot slot Papandreou nu eigenlijk gedaan uh, uh, de, de afgelopen dagen en vandaag? Heeft hij zichzelf een beetje opgeofferd? Nou, hij heeft zichzelf denk ik wel een beetje opgeofferd... Misschien is hij ook wel heel erg zat na twee jaar tegen de stroom inroeien. Hè? Maar wat, wat hij wel bereikt heeft, denk ik... ...omdat uh, de keiharde reactie van Europa op die aankondiging van het referendum... Mm -hmm. ...heeft wel tot het gevolg gehad dat langzamerhand met een Griekenland... ...toch gaat doorkrijgen dat het menes is. Ja. Dat het eind bereikt is en dat ze echt met de rug tegen de muur staan... ...en dat het nu slikken of stikken is. Ja. En ja, dat hoop ik, uh, en dat zullen we morgen dus ook zien... Uh, hoe dat uitpakt, dat dat toch de zaak in beweging heeft gezet. Ja, in beweging is dan dat er ook onder de bevolking steun komt voor... Ja, dat de, de vakbonden hun desastreuze uh, tegenwerking... tegen elke maatregel die maar voorgesteld wordt gaan opgeven... omdat ze hun verworven rechten allemaal veel belangrijker vinden dan ja. landsbelang... Ja. He, dat is echt, dat, die, die spelen hier echt een, een vernietigende rol in, ja. in, de, in de maatschappij op dit moment. En dat, uh, dat langzaam het besef komt van... jongens, uh, het is echt nu het uur nul. Ja. En nu, moet, nu moet er iets gebeuren, ja. want anders dan... Uh, dan toppelen we over de, over de rand over de van de rand. afgrond. Goed, we moeten het hierbij laten. Hartelijk bedankt, Kees Klok, in Thessalonica. Oké, okay, want, want we gaan door naar het, het andere uh, zorgenkind van de Europese Unie, uh, Italië. Andrea Vrede, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, kijken ze in Italië met argusogen ogen naar Griekenland? Een beetje naar uh, Griekenland als uh, dit is ons voorland? Nou, eigenlijk niet eens zo heel erg. Natuurlijk wordt het nieuws over Griekenland gevolgd. Ook wel een beetje met, met angst in het hart. Maar het is een beetje marginaal, hoor. Televisies, kranten, ook gesprekken van mensen op straat. Het staat allemaal bol van de eigen situatie. De italianen zijn ontzettend bezig met hoe het in hun land gaat. Want ja, je moet natuurlijk bedenken dat vanaf deze zomer werden ze dus opeens... Met schrik wakker en moesten ze enorm gaan bezuinigen. En er zijn er twee bezuinigingen doorgevoerd door premier Berlusconi... van in totaal ongeveer 60 miljard. Nou, dat was al vreselijk schrikken. Maar eigenlijk sinds vorige week, sinds deze week... beseft iedereen dat Italië in staat zou kunnen zijn... ik zeg met nadruk heel erg zou... Mm -hmm. om die euro de genadeklap te gaan geven. En ze zijn zich daar echt van rot geschrokken. Ze beseffen nu pas hoe hoe ongelooflijk, uh, ja, hoe groot de noodtoestand eigenlijk wel niet is. Ja, nou, nou hebben we vandaag allemaal naar die, die worstelende uh, premier Papandreo gekeken. Hoe zit, hoe zit het met de positie van Belosconi op dit moment? Ja, ik zou zeggen, hij hangt in het zadel. Zo'n beetje als een ruister die eronder hangt. Ik denk dat dat een beetje de beste metafoor is op dit moment. Hij zat al een tijd wankel in dat zadel, hè? vergis je niet. 14 hmm. december vorig jaar, toen was er een motie van wantrouwen... tegen zijn regering, dat heeft hij net gered... in het parlement met de meerderheid. Maar eigenlijk is het al, staat hij enorm onder druk al tijden. Iedere keer wordt er weer gespeculeerd... dat hij misschien maar af moet treden. wordt er zelfs druk op hem uitgeoefend om dat te doen. En dan moeten er misschien verkiezingen komen... of een zakenkabinet of wat... Ook. Dus zijn positie wordt echt steeds minder houdbaar. En dat merk je ook. Ik bedoel, hij maakt zelf ook meer... Ja, de ene keer zegt hij het een, het ander zegt hij weer het ander. Het is, het is, je merkt aan, aan hem dat hij steeds wankeler staat. Eigenlijk. Ja, want ik, ik, ik las ook dat twee van zijn Kamerleden vandaag zijn overgelopen... naar de Christendemocraten. Ja, dat klopt. Dat is de oppositie inderdaad. Ja, twee zijn echt openlijk overgelopen. Dan ja. hebben we er nog zes die een beetje mopperen en brieven sturen. En dan zijn er geloof ik nog eens een keer vier... die uh, behoren tot een, uh, een, een groep in het parlement die hem steunde... en die misschien nu ook weggaan met andere woorden. Je hoeft eigenlijk maar een beetje te rekenen. Hè. Je hebt in Italië met dat enorme parlement, 630 Kamerleden... heb je dus een meerderheid van 316 nodig. Nou, hij had er, een paar weken geleden, 316 ja. Ja. ja, goed. Dus dit gaat mis. Ferders ja. heeft gezegd... ik ga nu de vertrouwensstemming op de nieuwe hervormingen ga ik inlassen. En dan moet er vertrouwensstemming komen binnen 10, 15 dagen. En dan gaat hij dit waarschijnlijk een geheime stemming doen. En dan is ook weer alles mogelijk. Want vergis je niet, deze man verliest misschien aan de ene kant mensen... aan de andere kant koopt hij ze er net zo hard weer bij. Ja, en, en, en dat pakket hervormingen waar dat dan eventueel over zou gaan... hij is nu afgereisd naar Cannes. Daar zal hij toch ook met een pakket aan moeten komen? Stelt dat wat voor? Ja, hij moest inderdaad aankomen met een, uh, met een pakket. Eigenlijk, hij moest duidelijk maken dat alle hervormingen die hij beloofd had... Uh, bij het vorige Eurotop, Euro met die beroemde brief die hij toen gestuurd heeft... met goede voornemens waarvan alles en nog wat in stond... onder andere pensioenshervormingen, zij het niet zulke hele hevige... want zijn eigen coalitiepartner wil dat niet. Um, maar ook bijvoorbeeld een uh, versoepeling van het ontslagrecht. Ja, daar moest hij allemaal mee komen nu... Nou, die versoepeling van het ontslagrecht... dat was meteen al een enorme keten in Italië... want alle vakbonden lagen dwars, dus daar hebben we het nu niet meer over. Hmm. Dus wat heeft hij meegenomen? Daar kan ja, een mini-pakketje met een beetje van dit... een beetje liberaliseringen, een beetje maatregelen... om de ondernemers te helpen, maar het is niet echt... ik word er niet warm, ja, ik word er niet warm of koud van eigenlijk. Nee, terwijl uh, vandaag opnieuw de rente op de Italiaanse staatsleningen uh, op, opliep... Tot, tot bijna een record, kom, komt hij daar dan mee weg in Italië? Ja, dat record was recht hoor. Vanaf 1995 is het nooit zo hoog geweest. Okay. Maar daarna zakt het gelukkig vlak voordat de beurs sloot weer een beetje in. Ja, komt hij daarmee weg? Het, het punt is... Um, Italië is ook aan het eind van de rit. Dat weet iedereen nu wel. Dus als Berlusconi straks terugkomt uit Cannes... dan treft hij een, een, een parlement aan dat bezig is bij hem weg te lopen. Hij treft een oppositie aan die echt op oorlogspad is... en een president van de republiek die bezig is om al... Eigenlijk met iedereen te spreken, zij het onofficieel. Hmm. En het is wel duidelijk dat die president toewerkt, als dat kan, bij de eerst mogelijke gelegenheid dat Berlusconi onderuit gaat in het parlement, om toe te werken naar iets anders, wat ja. dan ook. Ja. En heeft de premier dan nog een konijn in de hoek in de vorm van een referendum of zo? Ja, dat kan eigenlijk helemaal niet in Italië. Je hebt wel referenda hier, maar ja, dat zijn eigenlijk maar een paar soorten. Je kunt eh, als, als bevolking, als burgers, kun je handtekeningen ophalen en dan kun je een bestaande wet afstemmen, wegstemmen. Of je kunt als regering, als je een grondwetswijziging doorvoert, kun je die data, of moet je die eigenlijk aan het volk voorleggen bij referendum. Maar zoiets als wat de Grieken doen, ja, dat hebben de Italianen niet. Dus dat zit er niet in. Oké, okay, dankjewel Andrea. Que tem sete rosas -me dar. O meu amor, dit is O meu amor beste heb. Maar ik denk dat ik Maar ik heb. Maar ik dat ik het ik Zeta Rosas, dat zijn er geen 24, maar het werd dan ook gezongen door Daisy Correa. En niet door Toon Hermans. Daisy is een Amsterdamse met een Portugese moeder. Op dit moment op tour in het land en morgen te gast in het oog. Ja, Portugal, ook nog zo'n zo zorgenkindje. Maar dat houden we er maar even buiten. We houden het bij Griekenland en Italië. We spraken er net over, ik ga erover door. Met uh, politiek commentator Mark Chafan van NRC Handelsblad. En Ivo Arnold, hoogleraar economie aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Goedenavond heren. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Meneer Arnold, om u te beginnen. Die, die vraag die ik ook aan Andrea stelde. In Italië kijken ze er niet zo naar. Maar is wat u betreft Griekenland het, het voorland van Italië? Nou, ik vind de economie heel erg verschillend hoor. Uh, in principe is Italië een erg rijke economie. Er is veel uh, private welvaart. Het begrotingstekort is ook veel kleiner. Dus ik zie daar toch echt een groot politiek probleem. Mm -hmm. De persoon van Berlusconi en een minder groot uh, economisch probleem. Ze hebben natuurlijk wel een hele grote staatsschuld, Dus ze zijn erg kwetsbaar. Ja. Mark Chavans, zie jij uh, parallellen tussen beide landen en bij de leiders wellicht ook? Uh, nou ja, ze horen natuurlijk allemaal bij de, de knoflookflank van de Europese Unie, zoals ze dat in Engeland spottend noemen. <laughs> maar Italië hoorde bij de oprichters van de, het Verenigd Europa. Ja. En de Grieken zijn natuurlijk later bijgekomen. De Grieken, de Spanjaarden, de Portugezen, die, die zijn door de, de zes oprichters als het ware gered nadat ze met ondemocratische regimes hadden afgerekend. Dus er is heel veel door de vingers gezien... omdat we die landen zo graag bij het democratische beschaafde... echte Europa wilden trekken. Yeah. En dat is nu de hele tijd goed gegaan. Yeah. Maar het lijkt dat ze natuurlijk de, de, de boeken hebben vervalst. Ja, Cooked Up the Books. En de, de, de Spanjaarden en de Portugezen, daar is het uh, nog niet veilig... maar wel beter gegaan. Uh, wat betreft de democratie en een soort ordelijk Europees land worden... met een echt rechtsstelsel. Het is in ja. Griekenland uh, ja, is het achtergebleven. We hebben het te lang door de, door de vingers gezien. Ja, en, en dan het, het, het theater, het politieke theater van de, de afgelopen dagen in Griekenland. De, de hele kwestie rond het, het referendum. Uh, meneer Arnold, was dat, was dat een goed idee van Papandreou, dat referendum? Ik, ik vind van niet. Het hangt een beetje van de vraag af. Maar over bezuinigingen moet je nooit een referendum houden. Want ja, dat is het financieel van de bevo bevolking, het belang van de bevolking is dan in het geding. Over de euro zelf, de euro ja of nee. Ik denk persoonlijk dat dat een hele valse keuze is. Want met de drachma heb je dezelfde uh, economische problemen in Griekenland. Namelijk hoe sluit je de begroting en hoe verbeter je de concurrentiekracht van de economie. En uh, de euro is niet zozeer het probleem, maar de Griekse politieke kasten. En ik denk dat de Griekse burgers dat ook wel beseffen. Ja, uh, Mark van, wat, wat hebben we eigenlijk gezien de afgelopen dagen in de persoon van uh, Papandreou? Was het een leider in paniek of, zoals sommigen denken, een aardsluwe politicus die nu in ieder geval de oppositie aan zijn kant heeft? Nou, ik denk dat je wel kan zeggen dat hij, uh, wat ze in Amerika een wake-up call heeft gegeven aan zijn landgenoten, uh, als je... Als het zo zou zijn dat de oppositie nu toch uh, met zijn pas ook wil uh, regeren... tot er nieuwe verkiezingen zijn... Ja, wat moet nog, nog hangt weer over blijken. het. He? Ja. Het, is, het is nog een heel gedoe. Ja. Maar, maar stel dat ze dat willen wat ze twee dagen geleden absoluut niet wilden. Uh, dat was een van de voorwaarden van de Europese Unie. Uh, dat er een regering van nationale eenheid zou moeten zijn... die de, het hele pakket uh, harde maatregelen steunde dan heeft hij natuurlijk wel met die schokgolf wel wat uh, bereikt. Ja. En of hij zijn eigen positie nou moet handhaven... en of, dat, of het daar weer op afketst, ja, dat moet blijken. Maar het zou kunnen zijn dat hij het proces wel versneld heeft. Hm. Moet je eerlijk zeggen dat... De, de, de boosheid van uh, Merkel en Sarkozy, vooral bij Sarkozy, uh, wiens economie ook niet helemaal solide is, of dat mm. een beetje iets van krokodillentranen had. Ja, en wanneer, wanneer kan je een land dat zo ingrijpend moet hervormen, uh, een volksraadpleging ontzeggen? Dat is eigenlijk wel vrij makwaardig. Nou, dat, dat daar wou ik inderdaad ook even naar vragen. Die, die, die, die uh, bijna uh, automatische reactie, uh, Sarkozy, Sarkozy Merkel, maar ook in Nederland. Ja, zien. Ook uh, in Nederland. Ook van de, de, de sociaaldemocratische uh, kameraden van uh, Papandreou. Uh, het Plasterk van de Partij van de Arbeid. Die zijn, zijn ze nou helemaal belaattafeld. Uh, wat zegt dat eigenlijk over het democratisch gehalte van onze politici? Ja, uh, dat is überhaupt in Europa zo moeilijk. Het hele Europa is een enorm uh, gemankeerd democratisch project. We hebben de hele democratische legitimatie van alles wat er in Europa gebeurt... en het is langzamerhand heel veel. Veel van onze wetgeving komt uit Europa... al moeten we die dan vertalen in het Nederlands. Mm -hmm. Dat hebben we allemaal gedaan door te zeggen... ja, die nationale regeringen die zijn legitiem, die zijn gekozen door de mensen... en die geven uiteindelijk het groene licht voor Europese beslissingen. Maar ja, met, met, met 27 lidstaten, met allemaal een eigen parlement... die allemaal een onsje meer en een onsje minder willen... Is natuurlijk, kan je op je vingers natellen, dat er gewoon geen slagkracht, geen besluitvaardigheid mogelijk is. Nee. En het Europese parlement, ja, dat is er wel, maar dat, dat hangt er toch een beetje bij. En wat deze crisis vooral leert, voor wie het nog niet doorhad, is dat we op deze manier niet door kunnen gaan. Dat je dus of moet zeggen, uh, we gaan het dat Europa geleidelijk, want dat kan helemaal niet snel. Maar we gaan het geleidelijk uh, terugbrengen. We gaan het toch weer, zoals de Engelsen altijd gewild hebben... tot een soort vrijhandelszone maken van autonome naties. Mm. Of we houden op met het volk voor te liegen... en eindeloos maar te zeggen dat we de soevereiniteit uh, niet verder overdragen. Terwijl als je één economisch beleid dat hoort bij één munt... Wil voeren, dan zou je ook echt dan één slagvaardig, ja. democratisch gecontroleerd bestuurssysteem moeten hebben. Ja. Meneer Arnold, het, het, het vertrek van Griekenland uit de euro is. Het, het, het woord is gesproken door Merkel en Sarkozy. Het is niet meer ondenkbaar. Is dat ook wat er gaat gebeuren, denkt u? Ik hoop van niet. Ik, heb, ik hoop toch nog steeds dat dat als een soort van uh, nucleaire optie uh, is bedoeld om de Grieken weer een beetje tot orde te, te roepen. Uh, dus ik hoop dat dat inderdaad het effect heeft uh, dat de Grieken wat meer gaan samenwerken, de oppositie en de regeringspartij. Uh, maar uh, aan de andere kant kan ik me voorstellen dat een aantal landen toch erg spijt heeft van het toelaten van uh, Griekenland tot de eurozone. Ja, maar hoe moet het dan opgelost worden? Nou, dan, ik denk dat uiteindelijk het uiteindelijk nog steeds in het uh, belang is van Griekenland om lid te blijven van de eurozone. Omdat dat uh, de enige hoop op enige verbetering in het financieel-economisch beleid geeft. Uh, maar uh, de weg naar verbetering uh, is wel een hele lange, want er zal veel hervormd moeten worden. En er zal ook nog een uh, lange tijd veel geld bij moeten van Europa. Ja, toch gingen die beurzen uh, weer enorm uh, de lucht in vandaag. Hoe kwam dat dan? Ja, de beurzen zijn tussen hoop en vrees nu. Hè. Eerst gaat het omlaag vanwege het referendum. Het referendum wordt uh, afgeschoten en dan gaan ze weer omhoog. Dus, uh Um, de extreme onzekerheid rond Griekenland heeft natuurlijk zijn reflectie op de, op de beurzen. Ja, of had dat alles te maken met het feit dat uh, op de dag van zijn aantreden... de nieuwe president van de Europese Bank uh, de rente met een, half een kwart procentje verlaagde? Dat zal ongetwijfeld geholpen hebben en het was toch nog onverwacht. Ik denk dat iedereen toch had gedacht dat hij, om uh, um even zijn reputatie te vestigen... niet meteen de rente zou verlagen. heeft hij toch gedaan met een klein beetje. Kijk, economisch maakt dat niet zoveel uit... maar het geeft wel een signaal dat de ECB ook kijkt naar de economie conjunctuur en gevoelig is voor uh, het stimuleren van de economische groei. Ik denk dat de G20 dat ook een prima idee vindt. Ja, uh, Mark Chavan, uh, ook, ook de, uh, de G20 uh, dus bij elkaar in, uh, in Cannes... met uh, onze, onze nieuwe grote vrienden, de Chinezen, die ons allemaal moeten gaan redden. Hoe zullen die hier naartoe, na, naar kijken? Ze zullen niet op het idee komen dat democratie een goed idee is, denk ik. Nee, zij zijn de lachende buitenstaanders. Ik moest ook wel een beetje lachen om president Obama... die uh, met zijn totaal vastgeroeide congres helemaal niets kan besluiten wat hij wil. Geen enkele wet kan doorvoeren die dat toe doet. Mm -hmm. En die dan nu een beetje soeverein naast die toch al een kop... anderhalve kop kleinere Sarkozy staat te verklaren... Ja. dat we een beetje daadkrachtig de boel nu moeten oplossen. Ik dacht, ja, zo weet ik er nog een paar. Ja. En die Sarkozy die stond er ook niet lekker bij. Want dit had wel een beetje uh, zijn feestje... zo niet het begin van zijn verkiezingscampagne moeten worden. Ja, het was zijn lanceerplatform. en ja. Hij had prachtige slogans op het doek laten verven. Maar ja, dat gaat natuurlijk allemaal niet op. Nee, het, het, het, het, het, het vreselijke van dat akkoord van vorige week... van de Europese leiders... was natuurlijk dat er heel veel Chinees geld bij getekend was... Waarbij, waarvoor die Chinezen... Uh, niet zo'n erg aantrekkelijke prospectus kregen. Nee. Uh, wilt u Griekenland uh, een beetje bijlappen? Want wij vinden het een slechte belegging. Ja. <laughs> Meneer Arnold, uh, het ja? feit dat die G20 nu eigenlijk alleen maar over uh, de eurocrisis gaat... is dat, is dat erg? Nou, dat is op zich terecht, want dat is het grootste probleem nu. Ja. Maar uh, om uit die schulden schuldencrisis te geraken... moet je toch ook uh, iets doen aan de economische groei. Hè? Als Italië nu 6,5% uh, betaalt op schuld met een inflatie van 3%... Procent, ja, en je hebt nauwelijks groei, dan groei je niet uit die schulden. Dus wereldwijd is er toch het vraagstuk over... hoe je nu nog de uh, groei kunt stimuleren. Dus ik hoop dat daar uh, uh, de komende tijd ook over wordt gedacht... in het, in het uh, G20-overleg. En hebt u nog een adviesje voor ze? Nou, ik denk dat de ECB nog steeds ruimte heeft om verder te stimuleren. En ze hebben vandaag aangegeven dat ze dat ook wel willen doen. Uh, en er zal toch ook door het IMF een beroep worden gedaan op de um, uh, economieën... met een wat betere uh, begrotingspositie, met een betere overheidsfinanciën... om toch wat extra's te doen om de economische groei te stimuleren. En uh, als dat allemaal gecoördineerd zou plaatsvinden... dan zou dat misschien nog wat kunnen helpen. Maar Mark Chavan, daar, daar zie ik dit kabinet niet echt uh, grote aanstalten voor maken. Wat nee, past niet hebben, in het verhaal. Nee, pas niet in het verhaal. Pas niet in de in de stoere taal van uh, bezuinigingen en broekriemen aanhalen. Hoewel er al natuurlijk heel lang uh, geschreven wordt door een aantal uh, economen van de, de noordelijke landen moeten echt de teugels wat vieren om, ja. om te helpen wat groei te creëren. Maar ja. Voor de zomer was Europa ook nog iets wat Rutte en de jagers nauwelijks in een positieve context durfden te noemen. Dat is aan het eind van de zomer toch stilletjes omgeslagen. Misschien kan dat hierbij ook. Ja, onder druk wordt alles vloeibaar. Ja. De economie is de uh, dismal science. Uh, een econoom is iemand die het oneens is met een andere econoom. Dus je kan gewoon kiezen wie je, wie je bevalt. Maar nogmaals, het wisselen van deze centrale retoriek van het uh, huidige kabinet, uh, daar is nog wel wat meer hitte voor nodig, denk ik. Nou, die krijgen we vast nog wel, heb ik zo het gevoel. Hartelijk dank in ieder geval voor dit moment, Ivo Arnold en Mark Chavon.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 U hoorde welen van zijn nieuwe cd After All. En morgen, volgende week kunt u daar nog veel meer van horen hier op Radio 1. Want dan is het de Radio 1 cd. Zes astronauten keren morgen terug van hun reis naar Mars. Althans, van een gesimuleerde reis naar Mars. Liefst 500 dagen leefden ze in een loods in Moskou... en probeerden daar zo goed mogelijk de omstandigheden van een Marsreis na te bootsen. Mijn gast is nu Arno Wilders. Hij is een ruimtevaartondernemer. Goedenavond, meneer Wilders. Goedenavond. Hoe ver gingen ze daar in Moskou met dat uh, simuleren van die fysieke omstandigheden? Hoe, hoe, hoe zag het er daaruit? Nou, wat ze gedaan hebben is... in die loods hebben ze nog een veel kleiner oppervlak gecreëerd. Uh, een paar cilinders waarin de, de astronauten dan weer zouden moeten leven. En dat hebben ze ook voor 500 dagen gedaan... Uh, je kan je natuurlijk voorstellen dat een aantal zaken... Cylinders? Waren dat, dat stalen kokers? Of, uh... Ja, stalen kokers. Ja. Ja, je kan het zien als een aantal sardineblikjes achter elkaar... maar dan waar net mensen in passen. Uh -huh. En uh, wat zij ook gedaan hebben, is dat na de helft van de reis hebben ze gesimuleerd dat ze via een kleine lander naar het oppervlak van Mars gingen. En daar hebben ook nog twee, drie astronauten een soort uh, marswandeling gemaakt via met pakken. Okay. En dan na iets van twintig, dertig dagen zijn ze dan weer teruggegaan naar hun uh, het moederschip uh, eigenlijk en dan weer teruggegaan naar de aarde. Ja, en ik, ik begreep ook dat ze de, de, de heen- en de terugreis ook gesimuleerd hebben. Wat, wat betekende dat dan? Moesten ze besturingshandelingen uitvoeren of experimenten? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. nee. Het, het, het, het, het belangrijkste uh, doel van dit experiment was om te kijken hoe uh, zes uh, mogelijke astronauten op een reis naar Mars, waarbij ze op een hele klein oppervlak moeten leven en onder vrij Spartaanse omstandigheden met weinig uh, resources uh, moeten kunnen voldoen, uh, hoe ze daarop reageren, op, op, vooral op psychologische uh, oogpunten. Dat was het belangrijkste eigenlijk. Oké, okay, nou, dat is toevallig, want uh, vanmiddag sprak ik even kort met een Nederlandse psychologe die meedoet aan dit onderzoek, Berna van Baarsen. Ik had haar aan de telefoon in Moskou. Ze deed onderzoek naar eenzaamheid. En ik vroeg haar hoe de zes nep astronauten het hebben gehad. Oh, ik denk dat dat heel wisselend is. Uh, maar ik denk dat in de grote lijn dat ze het heel goed hebben gehad. Ik denk dat ze een heel sterk team zijn geweest waar we eigenlijk met z'n allen in heel Europa trots op mogen zijn. Ja, want waar bleek dat uit? Uh, het blijkt uit uh, de manier waarop ze met elkaar omgegaan zijn. Uh, wat ik heb gehoord. En ik, ik, ik baseer me natuurlijk op de geluiden die naar buiten komen. Ja. En mijn indruk is dat ze, uh, ja, dat ze gewoon heel sterk met elkaar om zijn gegaan. Heel communicatief. Ja, nou doet u uh, specifiek onderzoek naar eenzaamheid. Tegen, tegen wat voor psychologische problemen liepen ze op, denkt u? Ik denk uh, een van de grote problemen... Die je ook wel gehoord hebt, uh, ook in hun dagboeken beschrijven ze dat, is dat ze uh, uh, vooral, vooral in de laatste maanden, uh, augustus, september, heel erg veel last hebben gehad van, uh, van verveling. Verveling, ja. En, ja, verveling. En je hoort dat natuurlijk wel vaker bij astronauten die, die lange ruimtereizen moeten maken. Yeah. En in, uh, in het geval van deze zes mannen, ja, ze hebben natuurlijk anderhalf jaar hebben ze dezelfde. Uh, onderzoeken moeten doen, dezelfde ja. dingen, herhaling op herhaling. Ja. Uh, en dat, dat gaat op een gegeven moment vervelen. En wat doet dat met de mens, verveling? Wat krijg je daarvan? Nou, uh, verveling kan leiden tot, uh, ja, tot in uiterste instantie uh, depressie. Ja. En uh, een van de vragen die wij ons uh, dus ook stellen in ons onderzoek... is dat, uh, uh, dat wij graag willen weten in hoeverre ze eenzaam zijn. Ja. En uh, wat wij dus bijvoorbeeld gevonden hebben, is dat gedurende een ruimtereis, hè, zoals zij dus nu in feite maken, uh, worden ze steeds eenzamer. Dat is hier even over het gemiddelde genomen. Ja. En het is een, belangrijk, uh, een belangrijke bevinding, omdat wij ook hebben gevonden dat uh, hogere uh, vormen van eenzaamheid uh, gerelateerd kunnen zijn. Dus kunnen leiden tot minder concentratie. Ja. En tot... Uh, ja, tot dat, dat bijvoorbeeld ingewikkelde taken... moeilijker uh, te vervullen zijn. Maar communiceren is belangrijk. Dus een autist moet je niet naar boven sturen. Ik denk dat ik dat niet zo gauw zou doen. Nee. <laughs> Oké, okay, dank u wel, mevrouw Van Baarsen. Alsjeblieft. Ja, meneer Wilders, u hebt zelf ooit deelgenomen aan, aan zo'n soort uh, gesimuleerde uh, Marsreis of Marsproject. Dat was weliswaar maar twee weken, maar had, uh, was verveling ook uw probleem toen? Nee, en ik moet eerlijk zeggen, dat um, ik kan me voorstellen dat verveling in dit geval een, een issue kan zijn... maar ik geloof niet dat dat op werkelijke reis naar Mars het geval zal zijn. Want dan heb je, je druk genoeg... Dat je hebt het druk genoeg. Kijk, dat, dat ruimteschip waarmee je vliegt, hè, dat is een zeer complex systeem van allerlei apparatuur. Dat moet continu aan de gang gehouden worden. Mm. Dat moet onderhouden worden. Uh, waarschijnlijk moet je tijdens de vlucht misschien ook wel één of twee keer naar buiten om een bepaalde ruimtewandeling te doen, om uh, systemen te repareren. Dus ik, sta daar, ik, ik verwacht niet dat dat op een werkelijke reis gaat gebeuren. Op het moment dat je landt op het oppervlak van Mars, kan ik me helemaal niet voorstellen <lacht> dat je je daar verveelt. Want nee. alles wat je daar ziet is nieuw. Ja. Dus uh, ja. ik moet eerlijk zeggen dat ik dat in een echte reis niet echt verwacht. Nee. Ging, ging dan eigenlijk dit nabootsen in dit uh, experiment uh, van die psychologische omstandigheden... Ging, ging dat eigenlijk wel ergens over? Ging het wel ver genoeg? Ja, nou, ik, ik denk dat het een aardige eerste stap is. Maar wat nu belangrijk is om te doen, als je dit echt daadwerkelijk serieus wil voortzetten... is dat je mensen daadwerkelijk onder de stress moet stoppen die je hebt als je echt niet meer terug kan komen. Hoe zou je, als je dat moeten? Gelanceerd bent op een. Nou, bijvoorbeeld in Antarctica zijn er bepaalde gebieden... waar je een, een kleine basis neer kan zetten... die gedurende acht, negen maanden van het jaar... absoluut niet bereikt kan worden door wat voor voertuig dan ook. Zelfs Aha. geen vliegtuig, geen helikopter, helemaal niets. Mocht er in die tijd wat gebeuren, dan zijn die zes mensen... of misschien meer of minder, die zijn echt helemaal op zichzelf aangewezen. En alleen via uh, communicatieapparatuur, via satellietverbinding... zijn ze in staat om met het grondstation te opereren. Ja. Dus mocht iemand daar heel ernstig ziek worden... dan moet dat dus daar intern zelf geregeld worden... met wat assistentie vanaf de grond, zoals maar te zeggen. Ja, en, en, en dan krijg je echt de stress. Dan krijg je echt de stress. En dan kom je ook in de situaties terecht waar mensen echt in nood komen. en waarbij ze zeker weten dat ze niet geholpen worden. Ja. Uh, zoals bij dit geval gesproken zou kunnen zijn. Ja, nou uh, krijg je uit zo'n project als dit uh, experiment in Moskou de indruk. dat een, een missie naar Mars uh, binnenkort tot de mogelijkheden behoort. Is dat zo? Nou, technisch gezien ja. Uh, maar zo'n missie naar Mars, als het door overheden geregeld gaat worden dan praten ze over een heel hoog budget. En dat budget is er gewoon niet in de wereld. Helemaal niet zelfs. We zien dat in nee, daar Europa, hebben we net over en gehad. en de ja. Verenigde Staten... Ja. precies dat de budgetten uh, ja, onder druk staan. En zo'n missie naar Mars uh, betaald door de overheden... daar moet je echt praten over tegen de, de denk ik, 50, 60 miljard euro... om dat voor elkaar te krijgen. En uh, ik denk niet dat dat de komende jaren erin zit. En als, men, als je gaat kijken hoe ESA en NASA erover napraten... de Amerikaanse en de Europese ruimteorganisaties, die zeggen dat zo'n reis ongeveer mogelijk moet gaan worden... zo rond 2035, 2040. Maar die plannen zijn heel erg vaag op dit moment. Nee, ja, dan, dan, dan zijn het waarschijnlijk de Chinezen die het gaan doen. Maar wat, uh, wat, wat zouden we eigenlijk moeten op Mars? Ja, de, de, in mijn ogen is er maar één reden waarom we naar Mars moeten gaan. De mens is niet uh, voorbestemd om altijd op deze planeet alleen te blijven. Dus als je naar het zonnestelsel wil gaan koloniseren, zoals men dat noemt. dan zal je echt uh, naar de eerste, de beste plek moeten gaan. En dat is Mars. Mars heeft een, een vrij aardatmosfeer atmosfeer. Uh, waar genoeg uh, CO2 in is. waar je eventueel bepaalde grondstoffen uit kan halen. En ook het oppervlak, daar zit gewoon heel hele hoop water in. Dus een hele hoop belangrijke bestanddelen voor mensen om te overleven. die zijn er al. Dus het zou een soort. Uh, ja, eerst een wetenschappelijke basis kunnen worden. waar mensen gewoon permanent verblijven. Maar op termijn is het gewoon de bedoeling dat daar mensen gewoon gaan wonen. Gaan wonen? in een okay, soort ja. in, in een soort van koepels of kunnen we daar dan ook naar buiten nou, op dit moment cirkelen een aantal satellieten rondom Mars... en die laten ons foto's zien... waarbij op bepaalde plekken grotten gevonden worden. Aha. En die grotten zijn vrij groot en je zou die grotten kunnen afsluiten... en daar zou je dus gassen kunnen pompen, zuurstof... om mensen daarin te kunnen laten wonen. Dat zijn, wordt allemaal tot de mogelijkheden. Nou, Ik ga nog niet meteen me opgeven voor een, een enkeltje Mars. Maar hartelijk bedankt voor dit uh, interessante commentaar... Arno Wilders, ruimtevaartondernemer. Dit was ook het oog van vandaag morgen is er weer een oog, dan zit hier Thijs van den Brink. En zometeen is er Casa Luna met Christiane Stotijn, de mezzo-sopra. Hartelijk dank, tot de volgende keer.